Op een woonwagenkamp in het noorden van Frankrijk heeft een man vier mensen doodgeschoten. Aanvankelijk doodde hij een man, een vrouw en een baby van zes maanden. Daarna beschoot hij twee agenten die op een melding van de schietpartij waren afgekomen. Een van de agenten overleed later in het ziekenhuis. De andere agent, een kind en de schutter zelf, raakten zwaar gewond. Het incident gebeurde in de plaats Roy, zo'n 50 kilometer ten zuidoosten van Amiens. Volgens Franse media gaat het om een afrekening binnen een Roma-gemeenschap. Euronext, het bedrijf achter de beurzen van Amsterdam, Brussel, Parijs en Lissabon, heeft nog nooit zoveel transacties verwerkt als gisteren. Toen gingen de koersen fors in het rood, uit angst voor de Chinese beurscrisis. Euronext telde zo'n 4,5 miljoen transacties. Dat is 16% meer dan het vorige record van vier jaar geleden. Vandaag herstelden de Europese en Amerikaanse beurzen zich voor een groot deel.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 Zandvoort, Zandvoort heeft het, het. Ja. en jij beleeft het. Zon ZC Zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met, met. nu de herhaling van ZFM Jazz.